Van kan met het NOS-journaal. Minister Wiebes zegt het wantrouwen van Groningers over zijn besluit... om de versterking van sommige beschadigde woningen tijdens, tijdelijk stil te leggen te begrijpen. Maar blijft erbij dat het verstandiger is. Hij wil voorkomen dat huizen onnodig gesloopt worden. Wiebes zegt dat in een debat met de Tweede Kamer. De minister probeert in het debat het wantrouwen weg te nemen. Niet alleen bij de Groningers, die opnieuw met bussen naar Den Haag waren gekomen... maar ook bij een groot deel van de Tweede Kamer. Het debat duurt nog tot tien uur. Er moeten kampen komen buiten de Europese Unie waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen die in de Unie asiel willen aanvragen. Dat staat in een plan waar Denemarken en Oostenrijk samen aan werken. In welk land zo'n kamp moet komen staat er niet in en ook de juridische consequenties zijn nog niet onderzocht. Het asielbeleid van de EU zet muur vast. Afgelopen week werden alle voorstellen om het beleid te veranderen van tafel geveegd door de ministers van Justitie tijdens een vergadering in Luxemburg. De Europese Commissie gaat 1,5 miljoen euro doneren aan Bosnië en Herzegovina voor de opvang van vluchtelingen en migranten. Het is de eerste keer dat het land daarvoor hulp krijgt van buitenaf. Volgens de Commissie neemt het aantal vluchtelingen en migranten in Bosnië steeds verder toe. Geschat wordt dat er sinds januari bijna 5000 vluchtelingen en migranten in het land zijn. Buurlanden Servië en Macedonië ontvingen sinds de vluchtelingencrisis ruim 30 miljoen euro van de EU. De voorlopige opbrengst van Alp du 6 is ruim een miljoen euro hoger dan vorig jaar. Door de bergen Alp du West op te fietsen of te lopen haalden de ruim 4500 deelnemers vandaag ruim 12 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Vorig jaar was de voorlopige opbrengst nog iets meer dan 10 miljoen. Het opgehaalde geld gaat naar KWF-kankerbestrijding. De opbrengst kan nog hoger worden omdat er nog inzamelingsacties bezig zijn. Het weer in het zuiden van een paar stevige regen- of onweersbuien. Later in de avond nemen die buien af, maar helemaal droog wordt het niet. Morgenochtend opnieuw buien in het zuiden, later ook in het oosten van het land. Het blijft wel warm met 23 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. to die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 En Frank Bond is een bezig baasje, want bij de Piers Muziekfabriek is hij ook al bezig om wat lessen in de praktijk te geven voor andere aankomende muzikanten. Dus we zijn in ieder geval ja, nieuwsgierig naar wat daaruit gaat komen als we het verhaal kennen van Ajon, maar straks ook bijvoorbeeld van... Lions Den. Want ook dat is er een uit de King Forward Records uh, stal. Ja, dan uh, gaat het toch wel vrij hard. Je moet uh, gewoon ogen en oren uh, opletten uh, met, met dat soort dingen. Want voordat je het weet uh, ja, worden er dingen neergezet. En wat betreft deze boodschap... die kan mij niet vaak genoeg uh, gezegd worden. Want uh, bovendien is de song zit zo verschrikkelijk goed in elkaar. Het uh, heeft alles uh, te maken eigenlijk... Uh, de tegenhanger van... Lucifer of Sympathy for the, the Devil... wat de Rolling Stones ooit hebben uitgebracht. En daar is deze variant eigenlijk uh, weer uh, ja, min of meer op bedacht. Maar dan met een positieve boodschap... en dat we wat minder elkaar naar het leven staan... en ook wat, uh, wat meer naar elkaar moeten luisteren. Wel, wederzijds begrip te krijgen, de pleidooi voor de vrede. Nou ja, ik kan het vaak niet uh, goed, uh, goed genoeg uh, zeggen. Bovendien zit er ook nog een uh, wereldclip bij. En... Stiekem als ik ben wat betreft uh, dit nummer plea for Piers van Alaska. Heb ik ook nog een tweet gestuurd naar ene Donald Trump. Waarop er een, uh, eigenlijk een beetje een antwoord uh, kwam vanuit Volendam. Ja, misschien gaat hij het uh, nog uh, leuk vinden ook. Hij kan me niet in ieder geval blokkeren. Dat, dat was het antwoord ook. Um, want daar had hij een uh, federale uitspraak uh, voor aan zijn broek hangen. Die president van de Verenigde Staten. Dus in die zin uh, is het uh, misschien nog wel aangekomen. Maar je weet het maar nooit. Als zo'n tweet op een gegeven moment uh, ongepikt wordt door een, uh, door een een of andere... Ja, je weet het niet. Ja, dan uh, kan het zomaar zijn dat, uh, dat we in uh, Amerika ineens Alaska uh, of zien duiken. Maar dan wel met een C. En niet met een K. Zoals die staat daar uh, heet. Welkom bij het tweede uur. Ik zal het maar zeggen. Inderdaad. We hebben er nog een, een van Alaska. Maar dan van Alaska Pollock. Een beetje in een indie band. Want uh, vriend Jelte de Vries. Muziek uh, vriend bij Uitstek. En frontman van Alaska Pollock. Hé, hey, we hebben een nieuwe single. Nou, laat maar horen. En ja, natuurlijk. Ook die is gewoon weer prima. Zou ik bijna zeggen. Eigenlijk moet je er meteen in. Let you go van Alaska Pollock. En dan wel met een K. I'm A break until I figure. Yeah muziek benaderen, deze band. Lions Den. En ze komen uit Amsterdam. Maar goed, uh, het is een uh, beetje een mengeling van ambient en folk. Maar goed, uh, het, uh, het mag er zijn. Want anders had ik het uh, ook niet uh, gedraaid. Um, Eén van de nummers die ze al uit hebben gebracht is uh, een hele... Uh, nou, wat was dat ook alweer? Uh, Raw and Blue heet het, geloof ik. Uh, als ik het uh, wel heb. Zie dus ik alweer te, te loeren van, uh, van jongens... Waar heb ik hem dan gelaten? Red and Blue heet het, het uh, andere nummer. Hebben ze begin van dit jaar uitgebracht. Maar dit nummer, Silver Grill, is vrij recent. Ik geloof zelfs anderhalve week oud. Dus. En dat komt ook bij King Forward Records uh, vandaan. Dus dan weet je ongeveer waar Abraham de Mostert haalt. Daarvoor Alex K. Pollock. Krijg krijgt het zo wat niet uh, uit. Uh, let you go. Um, dan, volgens mij heb ik dat nummer al gedraaid. Dit: uh, Back Again. Nee, dat heb ik volgens mij niet gedraaid Ik, ik, ik Ga eens even kijken Welke dat ook, uh, ook alweer is uh, Dat is totaal anders Ben je benieuwd wat het is? Oh It's been a while Since you closed the tap And drained the water Thirsty for more Now all up find It's empty cups and need to feel nothing. I can't keep You're everywhere You're in the seams of my shirt And the curls in my hair In the days that I fold You're still the queen of the dance In my dreams, every night Girl, you're taking me there. back again I'm not planning on going out But I might just stay around, your favorite bar just I want you back, cause with everything that I do, I'm still reminded of you. You're back again. Do -do -do -do -do -do. Ja, en ineens uh, gaat uh, Bill Gates weer dwars liggen op het moment dat je iets nodig hebt aan de computer. Dan uh, informatie, hè? dan heb je dat uh, nodig. En dan ineens zegt hij, doe het ook lekker even lekker zelf. Back again, uh, dat is uh, van Shirt. En Shirt, daar zit Shirt rijmakers achter. Ja, dat zeg ik er dan maar even bij. Ik word er even niet goed van. Ik ga een paar van die, uh, van die pagina's eens even dicht uh, mappen, Want dit wordt, wordt helemaal niks. Staat wat open jongen. Dan word je helemaal achterlijk van uh, wat dat gaat. Ik zat dan te kijken van wat is dit ook alweer. Maar ineens komt dit eruit. En ik denk ja dat is gewoon heel erg lekker. Moet ik erbij zeggen. Uh, Sjoerd heeft uh, deze week ook een nieuwe single uh, gemaakt. Waar hij uh, denk ik best een aardig uh, gooi mee gaat doen, uh, landelijk uh, gezien. Want ik, uh, ik heb toch wel een beetje de indruk dat hij uh, hier met dit nummer behoorlijk goed mee opgepikt uh, uh, wordt. En, uh, hij komt uit de buurt van Utrecht, want daar uh, schijnt hij uh, uh, behoorlijk uh, uh, mee van, de, van doen uh, te zijn. Maar goed, uh, ik, uh, ik zeg het er maar bij, maar uh, we, uh, ik zal ook meteen uh, zeggen dat we hem uh, gedraaid hebben hier in uh, de show, want, want dat is altijd wel leuk. We hebben hem! gedraaid. Dat is dus altijd leuk als je dat live... nog eventjes hier mee kunt nemen. Dus... ik tok boom, en het staat erop. Dat was Shirt. Daarvoor hadden we nog Lions Den. Dat is wat ik al zei. Het is een band die min of meer al... ja, hoe moet ik het zeggen? Ze komen uit Amsterdam. Ambient Folk. Wat kan ik eigenlijk nog meer over vertellen? Tenzij de computer... Een beetje uh, mij van willen wil zijn. Maar dat vrees ik uh, toch van niet. Het is hopeloos. Ik ga eens even uh, weer gewoon terug uh, naar het uh, verhaal van uh, de muziek. Volgende week, uh, dan is het uh, weer zover. Dan hebben we hier live muziek in de studio. En dat is Nederlands. Nee, over twee weken. Ik moet het goed zeggen. Want volgende week hebben we de Aspen Games. En dan gaan we zeker nog even terugblikken op wat. ...de Aspen Games allemaal gedaan hebben. Het zal een beetje een indie-achtig verhaal worden. Ik uh, vrees dat ik dan niet dus wat ik uh, vandaag heb gedaan... veelal aandacht besteden aan het uh, nieuwe materiaal wat, uh, wat binnen is uh, gekomen. Vind ik altijd wel het meest leuke wat er is, uh, het nieuwe materiaal uh, draaien. Want dat maakt de, de Alternative FM wel uh, zo leuk. Als het gaat om een reguliere uitzending. Uh, over twee weken dan is het er. Ik zeg, dan heb ik uh, Nederlandstalig uh, werk... Ze heet uh, Willemijn de Boer. Ik uh, had uh, trouwens uh, van de week uh, gelezen... dat ze is toegelaten... op een, uh, op een uh, opleiding voor cabaret. Dat is eigenlijk wel, uh, wel heel tof... dat je dat, uh, dat, je dat voor elkaar uh, weet te krijgen. Want ja, het, het is natuurlijk... Uh, eigenlijk ook een beetje de bedoeling... dat, uh, dat ze zichzelf in dat opzicht uh, ontdekt. En dat... Uh, is min of meer met zoute tranen al eigenlijk een beetje het geval geweest. Want dat nummer dat hebben we veel al uh, laten horen. Maar dat hebben we dus nu ook met dit nieuwe nummer van er. Dat is een paar weken al uit. En nu wordt hij ook veelvuldig hier gedraaid. En dan hebben we het over mooie sprookjes. Willemijn de Boer.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 Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijnen. We logen tegen onszelf klaar voor het einde. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijnen. We logen tegen onszelf klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Laat er ooit wel één voor je staan. I wanted to tell you yesterday But then the sky turned into gray And drops of rain they told me that I'd better walk away and not come back So I kept walking straight on without looking back girl listen to me as I try to tell truth apart from lies I wanted to say From het uh, tweede uh, nummer van Electric Hollers. Uh, de EP die ze nog niet zo lang uh, geleden hebben uitgebracht. En ze komen uit Friesland. Daar hebben ze ook niet de lange... Rise heet het, uh, heet het album. Uh, het is, nou, ik zei het, uh, dat het een EP was. Is het eigenlijk ook. Dus wat dat er gaat, uh, niet uh, helemaal, helemaal gek. Rise is uh, trouwens ook uh, de single... Hoewel, uh, Noorderwijn uh, uh, van Omroep Friesland heeft al een, uh, een ja, mooie clip uh, gemaakt van Out of Your Days, dat nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. En dat uh, klinkt natuurlijk iets anders. Everyday hoorde je ervoor. Van Cas komt weer uit het, meer uit het zuiden des lands. Want Cas uh, Ronkers komt oorspronkelijk een beetje uit, uh, uit de streek. tussen nou, de Peel, zeg maar uh, dus, dus het grofweg uh, het zuidoosten van Brabant en het, uh, het noorden van Limburg beetje de plek waar de wederhelft van Leo Deteman vandaan komt. Die ik al eerder heb genoemd in deze uitzending. Maar goed, die komt daar ook uit die, een beetje uit die streek vandaan. Dus je ziet het dus. We komen uit alle windstreken. Komt die muziek vandaan uit Nederland. En ze maken natuurlijk of het nou rauwe blues is of weet ik veel wat. We besteden er toch aandacht aan. Inge de Vries die had een verleden. En had een verleden bij Dependence. En nog niet zo lang geleden, op 6 mei, 5 mei, de bevrijdingsfestival in Drenthe was haar laatste optreden met die band en die dat nummer. Dat heb ik toch wel vaak gedraaid, dus laat ik hem nog maar eens eventjes afstoffen en opnieuw draaien. Pendants met nothing to fear. Dat was Our Home van Bourbon Avenue. En dat, dat uh, bracht de tijd op kwart voor tien. Daarvoor dus uh, Dependence. Met nothing to fear. Ik uh, ben benieuwd of er uh, nog uh, teken van leven gaat komen uit het uh, noorden. Sinds Inge uh, zich helemaal heeft uh, gericht op electric hollers. Uh, is het uh, nu van een viertal naar een drietal uh, gegaan. En dus moeten we afwachten hoe uh, die band dat gaat oplossen. Het is uh, trouwens wel een beetje een beginnende band. Uh, vorig jaar... Een Behoorlijk doorgebroken in, uh, in Friesland. Um, en inmiddels uh, proberen ze ja, uh, toch wel wat meer uh, te bereiken. Uiteindelijk heeft dat uh, geleid tot een optreden op het bevrijdingsfestival in Drint in Assen. Dus wat dat er gaat hebben de pendants uh, het uh, wel redelijk uh, voor elkaar uh, gekregen. Nu uh, tijd voor iets heel bijzonders. Want van de week, en dat komt dan weer uit het Indie-circuit... Uit de, de hoek van de Tiger Pilots. Uh, misschien ook wel een beetje van Steelwave. Want daar uh, zitten die jongens een beetje in. In dat uh, circuit. En dan kom je uit bij Kras. En Kras, dat is een band uit Amsterdam. En ze hebben al uh, wat uh, materiaal uh, gemaakt. En dat heb ik aangereikt uh, gekregen van Daan Gleinzen. Hij is een van de, de leden van de band. Maar ook... Uh, Wim Adam is een van de leden van Kras. En ik zeg het uh, maar even zoals het ook eigenlijk uh, te vinden is op het uh, wereldwijde web. Want je schrijft het. K-R-A-Z. En een van de, de nummers uh, die uh, de jongens hebben achtergelaten destijds. Vorig jaar is dat uitgebracht. En ik heb het totaal over het hoofd gezien. Maar goed, uh, muzikanten kunnen er ook zelf achteraan gaan. We hebben vorige week Julius Henk van... Uh, Total Seclusion zelf uh, gehoord dat je soms ook als muzikant uh, zelf uh, het nodige moet doen. En uiteindelijk hoeft uh, Julius niet zoveel te doen. Omdat uh, ik de band Total Seclusion al een keer tegen ben gekomen. Bij de Rob Agda wordt. Maar uh, soms uh, zie je niet alles. En Daan uh, heeft het lef uh, gehad om dat te doen. En ik heb zitten luisteren. Ja, dat is poepgoed jongens. Dus dan gaan we het mogen uh, gewoon draaien. Make... Him Disappear is een van de, de nummers die ze vorig jaar hebben uitgebracht. door moet ik erbij zeggen het nieuwe werk van Stage Republic Spirit Animal vol, ja, morgen dan uh, gaat hij helemaal los want dan uh, gaat hij op via allerlei indie kanalen wordt hij uh, in de sociale media uh, kanalen uh, in de markt gezet Ja, zeg het maar gewoon zo Korian uh, de Raaf en Bart Jansen, de mannen achter States Republic. En Korian uh, zit uh, behoorlijk in een flow de laatste maanden, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Want sinds uh, Authenticity is er toch uh, nog uh, heel veel werk wat buiten Authenticity om is uh, gemaakt. Zo ook bijvoorbeeld deze Spirit Animal. En er komt nog veel meer aan. Want Korian uh, uh, heeft een uh, Finse DJ uh, ergens uh, gezien En daar gaat hij mee samenwerken. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat klinken. Maar ik denk dat die muzikale vorm. Uh, dat dat er wel snoer zit. Want er zit eigenlijk al een beetje een randje in. In dit nummer. Spirit Animal. Uh, trouwens ook een hele goede tekst. Uh, moet ik er ook bij zeggen. Want, uh, want ja. wie uh, Mensen. Hè, wat, wat mensen betreft. Wij stammen toch eigenlijk oorspronkelijk toch van de dieren af. Uiteindelijk, eh, als je bijvoorbeeld eh, Fatboy Slim die clip eh, ziet... dan zie je eigenlijk ook hoe wij ontstaan zijn. We zijn gewoon geëvalueerd in miljoenen, misschien wel miljarden jaar. Dus dat eh, is denk ik ook een beetje de oorsprong van deze tekst. Um, daarvoor horen we Kras met Make Him Disappear. En dan toegekomen aan het laatste gedeelte... en uh, het laatste nummer van vanavond... En ja, wat is er dan leuker om ook af te sluiten. 28 juni, dan komt Verena Voort hier naar de studio. Om ook haar kunsten, haar muzikale kunsten te laten tonen hier bij Alternative FM. Dus we hebben gewoon weer twee donderdagen live muziek. En hoe het in de zomer eruit gaat zien, dat moeten we dan nog maar afwachten. Uh, je weet het maar nooit. Er kan zomaar iets uit de lucht komen vallen en dan hebben we er weer een. Maar zij uh, gaat komen. Het is een multi-instrumentaliste. Uh, niet zo lang geleden heeft ze nog meegedaan aan de finale van de grote prijs van Nederland. Maar uiteindelijk heeft ze het uh, daar niet gered. Uh, nobody Else is al min of meer een beetje bekend uh, bij het uh, grote publiek. En dus zullen we hem uh, gaan draaien. Straks hebben we natuurlijk nog uh, de afsluiting van deze donderdagavond... In de, in de persoon van Vader Veugen met Peaceful Radio... Marcus is er niet, dus zeg ik het zelf tot volgende week. Normaal gesproken doen we dat altijd een beetje in koor. En uh, het is uh, nu uh, wel tijd en welletjes om uh, de laatste van vanavond in te starten. En dat uh, is deze dus, denk ik, een waardige afsluiting van deze Alternative FM van 7 juni. En dus veel plezier met Benno. Dag!